waarna hij naar het hoofdbureau ging om vanaf tien uur zijn nachtdienst weg te nemen. Hij zelf, hij zelf vertelde mij de volgende avond een geur en een kleur in de hele geschiedenis. Ik zei, begint u maar. Naam? Mijn naam kent u al, Esser. Mijn voornamen zijn Cornelis Johannes. Ik ben hier in Den Haag geboren, 24 juli 1917. En u woont? In Hugo de Grootstraat, 122. Bent u getrouwd? Jawel, al 18 jaar.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 Rijnders, Rijnders, Rijnders. Ah, Rijnders, TG, Financieel Deskundige, Rio Straat 195. Hm, financieel Deskundige, veelbelovend en nietzeggend. Maar ja, zo was het... Goedenavond, dadelijk ja. twee man voor een onderzoek. Uh, jij maar van straat uh, en jij elders. Oké, okay, inspecteur. Met de inspecteur. Ja, maar geen herrie. Het is rustig genoeg hier in deze buitenwijk en we gaan maar tot de RIAF staan.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 Dat je niet ik raad je aan dat niet nog eens te proberen, want dan zit je ervan lusten. En ik kan het wel met mijn blote handen af, hoor. Bovendien staat voor en achter het huis een rechercheur, dus je kan toch niet wegkomen. Dat is <laughs> dus op en top eens bij Weet je, van welke overtreding van de wet kan hij... tegen de achtergrond van de omstandigheden van zijn arrestanten begrip opbrengen? Bij hun arrestatie en verhoor is er één brok gemoedelijkheid...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 Gaat u nou maar mee, dan zal ik u voor de rest van de nacht een slaapplaats bezorgen. Alsjeblieft. Daar is een belknop. Als u behoefte voelt om uw verklaring te veranderen, of. Uh, nou ja, dan belt u maar. Wel te rusten.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 Dat hij niet de volle waarheid vertelt. Nee, nee. Vooral deze antwoord over die openstaande deur voelde ik zijn aarzeling. Mm -hmm. Maar kom, ik kruip achter de schruimachine voor het opmaken van mijn procesverwaal. Zorg jij eens voor koffie, hè? Wat staat er? Zonder inspecteur. Maar eh, laten wij nou eens even wel eerlijk zijn. Zou we ook niet liever een glas goed koud bier lusten? Ja, ja. Of eh, eigenlijk nog liever een glas vruchtensap. Ja.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 Nou wil ik toch weten wat er is. Ontzettend. Wat moet ik nou beginnen? Opbellen. Ja, ja. De politie opbellen. Maar dat moet ik zeggen. Als, als ze hier komen... word ik erin betrokken. Ik... Dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Nu niet. Dat kan ik niet hebben. Mijn zaak. Mijn relaties. Nee, nee. Ik ga weg. Ik blijf van buiten. Het is gelukkig stil buiten. Rotdeur. Blijft openstaan. Gelukkig dat ik, dat ik... met de wagen ben. Ik zou dat eind naar huis niet kunnen lopen. Het lijkt wel of ik... of ik gummi knieën heb. Wanneer zou dat zijn gebeurd... Voor mij natuurlijk. Verschrikkelijk om zo te moeten sterven. Ik, ik voel me gewoon, gewoon onpasselijk worden. Oh, maar achteruit rijden en door de Atjeestraat terug. Ik kan geen Rio-straat meer zien. Oh, ik, zal, ik zal blij zijn als ik thuis ben. Nog maar nergens over praten. Wachten tot... Uh,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 Zo, mevrouw. Daar ben ik dan weer. Dag, Nini Sink. Ik ben juist met de koffie bezig. Zal ik voor u ook een kopje in schenken? Ja, ga. Ja, ondanks de warmte zal het best smaken, hè. Ah, het, het stof maken de mens dorstig. Wat is er, Kees? Huh? Uh, niets, kindje, niets. Uh, hoezo? Ja, je staat zo versuft, uh, zo afwezig te kijken. je moe. Nee, nee, ik... Uh...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 Het uh, is al vier dagen zo heet. Ja. En zelfs de nachten brengen geen verkoeling. Het is een echte hittegolf, hè? Uh, uh. Woont u hier nogal naar uw zin, mevrouw? Oh, ja. Hoofdpijn. Ik word er gek van. En jullie maar praten. Nergens belust van. krankzinnige situatie. Dat moet ik beginnen. Ze wonen praktisch hier. Ja. Dan begrijp ik dat is oh, Stom om weg te lopen. Ik had beter mijn naam kunnen verwijderen. Teruggaan. Mijn kaart wegnemen. Mijn schuld zoeken. Dan heb ik er niets meer mee te maken. En dan blijf ik er helemaal buiten. Dan ja, zit ik niet meer zo alleen. Steeds is er wel aanlopen. straks. Als er niks in je weg is, dan ga ik terug. Lina, maar zeggen dat ik, dat ik nog ergens naartoe moet. Nee. Uh, een afspraak, vergeten Nou, in elk geval is het helemaal buiten het centrum. Probeer uh, vroeg klaar te zijn met Nissing. En gewoon doen. Niets laten merken. ...hinder van die eenzaamheid. En mijn man is ook blij dat hij weer onder zijn oude vriend is. Niet, Kees? Eh, uh, wat is, hè? Zeg, heb je helemaal niet gehoord waar meneer Nissing en ik over praten? Ben je toch steeds afwezig?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 Het zal in het begin niet meevallen, ook in verband met de sociale lasten, maar de incasso kost me zelf toch te veel tijd. Inderdaad, u bent voor de incasso zelf een veel te dure kracht, hè? Nou, kom, ik maak dat ik wegkom, want ik wil niet al te laat van slapen. Ja. Nou, mevrouw Esser, mag ik u hartelijk danken voor uw gastvrij onthaal. Ik heb het prettig gevonden om kennis met u te maken, meneer Niesing. En mag ik u beide vragen om een vrouw en mij te zijn tijd gelegenheid te geven om ons te revancheren? Graag, meneer Niesing. <laughs> het zal ons werkelijk een uh, genoegen zijn. Mooi. Nou, dag nog wel Esther. En, uh, nou, tot ziens mag ik dan wel zeggen, hè. Ja, tot ziens, meneer Niesing. En mijn hartelijke groet daar in vrouw. u, voor. Dank u zee. Mag ik u voorgaan? Ja. Oh, wacht. Even mijn hoed. Dan kan ik niet buiten, hoor. Zo. Nou, meneer Esther, tot ziens dan hè? Tot ziens, meneer Niesing. En wel thuis. Dank u. Dorgaan. Wist ik maar.